10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Op het Tagrierplein in Cairo hebben zich al duizenden mensen verzameld. De oppositie maakt zich op voor de grootste protestmars tot nu toe. Ze willen een miljoen mensen op de been brengen om president Mubarak tot aftreden te dwingen. Het leger heeft beloofd om geen geweld te gebruiken. Om de opkomst te beperken hebben de autoriteiten het treinverkeer stilgelegd. En ook hebben ze geprobeerd om internet en het sms-verkeer plat te leggen. Maar dat is niet gelukt. Google heeft via noodgrepen Twitter-verkeer weer mogelijk gemaakt. De nieuwe vicepresident, Soleiman, heeft de oppositie uitgenodigd voor gesprekken. Maar daarmee nemen de betogers geen genoegen, zegt correspondent Sander van Hoorn. Kijk, de economische hervormingen, meer vrijheden. Ik bedoel, Soleiman heeft het allemaal gezegd. Het zijn allemaal goede dingen natuurlijk. Maar uiteindelijk is er maar één ding... wat Elke demonstrant keer op keer weer roept: Mubarak moet weg. Het is over, het is uit. Ja, waar moet je over praten? Rechtstreekse beelden uit het centrum van Cairo zijn te zien via Journaal 24. Het Centraal Joods Overleg wil dat snelrecht wordt toegepast tegen iedereen die de holocaust ontkent. Bij schuld moet er een takstraf worden opgelegd. Dat schrijft het overleg in een brief van de Tweede Kamer. Het Centraal Joods Overleg maakt zich zorgen over het stijgende aantal antisemitische incidenten. Het aantal ontkenningen van de Holocaust is groot. Het is erg makkelijk om, om, om je te uiten op allerlei manieren. Uh, schriftelijk, mondeling, uh, op internet, niet te vergeten. En uh, er is weliswaar een meldpunt uh, dat dat allemaal vastlegt en dat goed werk doet. Maar um, we denken dat met een toepassen van snelrecht uh, veel sneller en veel daadwerkelijker en veel concreter uh, straffen kunnen worden uitgeteeld... voor mensen die de Holocaust ontkennen. Veel Joden voelen zich onveilig in Nederland. In de brief van de Kamer stelt het Overleg ook voor... om meldingen van antisemitisme beter te registreren bij de politie. En verder moeten supporters bij antisemitische spreekkoren... in voetbalstadions een stadionverbod krijgen. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de aanpak van antisemitisme. Internetwinkel Bol.com heeft vorig jaar een recordomzet gehaald van 318 miljoen euro. Dat is bijna 15% meer dan in 2009. 3 miljoen klanten bestelden 16 miljoen artikelen. Er werden meer boeken, elektronica en speelgoed verkocht. Vooral de verkoop van digitale boeken en tweedehands boeken steeg sterk. De bestverkochte boeken bij Bol.com waren Gezond slank met dokter Frank, haar naam was Sarah en Mannen die vrouwen haten. De oliemaatschappij BP heeft vorig jaar een recordverlies van 3,6 miljard euro geleden. Het is het eerste jaarverlies sinds 1992. De laatste maanden van het afgelopen jaar heeft BP wel weer winst gemaakt. Het bedrijf begint weer met het uitkeren van dividend. Het verlies van vorig jaar wordt toegeschreven aan de olieramp in de Golf van Mexico. Dan is weer nog bewolkt en droog. In de loop van de middag en avond wat regen... waarbij in het oosten kans is op ijzel en het wordt een graad of drie. Morgen bewolkt en droog en vijf graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Roelofaar en Sveen en Rijndijk, kilometer. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam... tussen Krommeni en Oostzaan, 4 kilometer. Heeft te maken met de afsluiting van de A10-dering richting Den Haag... De weg is dicht tussen knopend Koenplein en Westport na een aanrijding. Uh, geeft ook wat file vanaf de andere kant. Er staat tussen Zeeburg en die met 2 kilometer. Verkeer op weg naar Den Haag of naar Utrecht... kan het beste omrijden via de Zeeburgertunnel. Er zijn weer goede deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers. Nu 500 euro korting op de Samsung Galaxy Tab... bij twee jaar zakelijk mobiel internet.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 Voor meer informatie aan de gratis brochure en coi.nl. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Machtsmisbruik, drugshandel en diefstal door defensiepersoneel. De vakbond reageert. Overheidsbezuinigingen, desastreus voor onderwijs, zegt vakbond CNV. Waar gaan de Provinciale Statenverkiezingen over als je het de statenleden zelf vraagt? Ik denk als je eerlijk bent, dan gaan de verkiezingen over de samenstelling van de Eerste Kamer. En zijn ze eigenlijk, denk ik, een soort referendum over hoe doet dit nieuwe kabinet het? Doet? En het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Drugshandel en diefstal blijken de norm bij Defensiematerieelorganisatie in Den Haag. Uit onderzoek blijkt dat er door Defensiepersoneel gedeeld wordt in GHB, anabolen, amfetamine en Defensiematerieel. Goedemorgen, Wim van den Burg van de AFNP. Goedemorgen. Wat dacht u toen u dit hoorde? Ja, schokkend. Uh, schokkend vooral omdat uh, ik het heel merkwaardig vind uh, dat er geen uh, strafrechtelijk onderzoek uh, heeft plaatsgevonden. Want je zou toch verwachten dat naast een uh, integriteitsonderzoek op het moment dat er sprake is van een vermoeden van strafbare feiten... ja, dat dan onderzoek gewoon in handen wordt gegeven van de Koninklijke Marchesee. En uh, ja, goed, daar hebben wij allemaal niks van vernomen. Uh, ik heb begrepen dat minister Hille uh, vorig jaar ook heeft aangegeven... dat hij eigenlijk niet zoveel kwijt wilde over uh, deze kwestie. Nee, hij is in de Kamer uh, geroepen toen, hè, destijds, toen de signalen ja. er al waren. En hij zei toen, het is een incident. Maar nu blijkt het dus echt wel een hele cultuur te zijn ook. Ja, en daar komt erbij volgens mij dat Defensie helemaal niet eh, zeg maar, uh, gebaat is bij, het, bij, het, uh, bij een indruk te wekken dat, hè, dat dit soort dingen moeten worden bedekt. Ik, uh, ik ben echt een voorstander, een voorstander van openheid. Uh, in een grote organisatie gebeuren wij allerlei, altijd allerlei dingen. Uh, dat is jammer, uh, maar dat is niet anders, dat is de ervaring. Ja, al, uh, maar allerlei dingen overeen. is wat anders dan een hele cultuur van machtsmisbruik, drugshandel, diefstal. Ja, maar als dit zo aan de orde is, dan moet je er open over zijn... en dan moet je ook aangeven welke maatregelen je hebt genomen. Dat blijft nu allemaal een beetje in ongewisse. Ja. Het is ook zo dat wij als vakbonden, uh, met name als het gaat om van klokkenleiders... Uh, vorig jaar met andere sectoren, politie, uh, Rijksoverheid... Uh, een nieuwe uh, klokkenleidersregeling hebben uh, tot stand gebracht. Want het probleem in het verleden was dat op het moment dat een klokkenleider uh, iets moest melden... dat hij dat in de lijn moest doen. En als dat in diezelfde lijn, dus de mensen zaten... Ja, die uh, geen schone handen hadden, dan was dat natuurlijk altijd een probleem voor de klokkenluider zelf vooral. Ja, maar behalve de leiding, het zijn natuurlijk ook gewoon militairen die dit doen, hè. Dus ook u mensen. Ja, natuurlijk. En uh, kijk, ik vind altijd als er sprake is van een vermoeden verstandbare feit, er moet onderzoek naar worden gedaan, want dat kan twee uitkomsten hebben. Dat mensen zich echt daadwerkelijk schuldig hebben gemaakt, een strafbare feit. Nou goed, dan moeten ze voor de rechter worden gebracht. Of ze worden vrijgepleit. Maar in ieder geval is het zo dat er op dat moment dan onderzoek plaatsvindt. De daders uh, worden niet gestraft hè, door de centrale organisatie Integriteit Defensie... die dus dat onderzoek heeft gedaan. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik op zich uh, is dat goed, want een integriteitsorganisatie uh, heeft niet de functie van een openbaar ministerie. Hè? Uh, dus dat betekent dat uh, in, in het geval van een uh, sprake is van moederverstaatbare feiten, dat het in handen moet worden gegeven van de koninklijke marchezé. Die doet dan onderzoek en als de aanleiding er is, uh, dan zal justitie gaan vervolgen. En dat is volgens mij de weg die moet uh, plaatsvinden. Enerzijds uh, natuurlijk het, uh, het uh, integriteitsonderzoek, kijken waar uh, in de leiding en uh, in de lijn allerlei fouten zijn gemaakt. Uh, en ten tweede uh, ook een strafrechtelijk uh, deel uiteraard. Heeft u enig idee hoe dit nou kan? Nou ja, dit soort dingen die, uh, uh, die, die sluipen natuurlijk in. Dat gaat meestal in de, in de loop van, van de tijd. En als er onvoldoende leiding wordt gegeven... en er ontstaat inderdaad de cultuur dat, uh, dat eigenlijk alles kan... Uh, ja, dan uh, is op een moment iedereen schuldig, dus ook niemand schuldig. Ja, u zegt dat, dat dit kan. sluipt erin, maar dat is niet overal zo, toch? Nee, ik mag het niet over. Er is toch ook iets mis met dit, de mentaliteit uh, bij Defensie, zou je kunnen zeggen? En bij de nou, mensen die nou, ja, daar werken? Dat vind ik dat vind ik nu juist helemaal niet. Wat uh, met, met name bij Defensie aan de orde is, is dat uh, er wat dat betreft uh, een gedragscode is. die juist toeziet op het feit uh, dat integriteit binnen de organisatie met hoofdletters wordt geschreven. En uh, dan is dit echt uh, een enorme smet natuurlijk op uh, het blazoen. En moet er dus wat dat betreft, denk ik, gewoon hard worden opgetreden tegen dit soort uh, misstanden. Wat moet er gebeuren dan? Nou ja, uh, enerzijds uh, denk ik dat uh, vooral uh, moet worden gekeken naar uh, hoe heeft het mis kunnen gaan, uh, welke maatregelen moet je daar tegen nemen en dat is dan het, zeg maar het integriteitsaspect. Uh, maar je moet ook gewoon niet schomen op het moment dat er sprake is van vermoeden strafbare feiten, de koninklijke marge zee inschakelen, uh, onderzoek laten doen en als mensen zich inderdaad schuldig hebben gemaakt om strafbare feiten gewoon voor de rechter te brengen. Zo simpel is het in Nederland. En spreekt u als vakbond eigenlijk ook uw eigen personeel hierop aan, uw eigen mensen? Ja, zeker. Alleen als leden, als leden in, uh, in staat van beschuldiging worden gesteld uh, of als verdachten worden uh, aangemerkt en ze komen bij ons om hulp, dan krijgen ze die uiteraard. Want uh, elk lid van ons heeft gewoon uh, recht uh, op uh, juridische bijstand op het moment dat hij in de problemen uh, is geraakt. Ook als hij zich schuldig maakt aan, uh, aan de praktijken zoals we die net benoemden? Ja, maar dat zal er altijd eerst nog even moeten worden aangetoond. Uh, we kunnen niet op voorhand aannemen dat alles wat wordt geroepen ook waar is. Daar wordt onderzoek voor uh, gepleegd. Nou, dat moet de Koninklijke marche Zee doen. Dan zal uiteindelijk de rechter oordelen. Oké, okay, hartelijk dank, Wim van den Burgh van de AFNP... voor een uh, eerste reactie op het uh, onderzoek van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Dat dus is uitgelegd. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Nog grotere klassen in het speciaal onderwijs en in het reguliere onderwijs. Er is geen aandacht meer voor kinderen die wel extra hulp nodig hebben. Volgens CNV Onderwijs raken de ingrijpende bezuinigingen van minister van Bijsterveld... het onderwijs recht in het hart. Goedemorgen, Michiel Roch. Michel Roch. Voorzitter van CNV Onderwijs. Goedemorgen. Hoe komt dat? Nou, wat uh, de minister uh, van plan is, is uh, 300 miljoen euro bezuinigen uh, op het onderwijs. En wel eigenlijk op meteen de zwakste leerlingen. De leerlingen die extra hulp nodig hebben om goed mee te komen in het gewone onderwijs. Ja, want die extra hulp kost nou eenmaal geld en moet bezuinigd worden. 300 miljoen, u zegt het zelf al. Uh, dan vallen er klappen. Ja, maar de vraag is uh, of je deze bezuinigingen uh, dus hier moet laten uh, neerslaan. Uh, wij denken dat als je de ambitie hebt om als land tot de mondiale top 5 te behoren voor het onderwijs, dat het onmogelijk is om uh, in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs juist die zwakke leerlingen uh, op deze manier te raken. Hoe dan? Want wat gaat er gebeuren? Nou, wat gaat gebeuren is dat uh, we proberen steeds meer leerlingen uh, in het reguliere onderwijs mee te laten komen. Daarvoor heb je dus extra begeleiding nodig. Leerlingen die uh, bijvoorbeeld ADHD hebben, uh, gedragsproblemen, dyslexie, dat soort zaken. Daarvoor zijn nu extra ondersteuners en daar wordt uh, fors op bezuinigd. En daarnaast wordt voor de zwaarste gevallen, de mensen die in het speciaal onderwijs zitten, de klasse groter. En hoeveel banen gaat dit kosten? Uh, In minstens 6000 uh, banen, en daarnaast gaan er dus grotere klassen komen. Hoe weet u dat zo zeker? 6000 banen? Nou, we, dat hebben we uitgerekend. Uh, de minister heeft aangegeven waar ze de bezuinigingen wil laten neerslaan. En dat is dus uh, klassenvergroting in het speciaal onderwijs. En bezuinigen dus op uh, de ambulante begeleiders, zoals dat uh, heet. Dat, en zijn dat zijn de mensen, de mensen die, die extra begeleiding dus die, geven. Dat hè? zijn de mensen ja. die dus extra begeleiding geven aan de leerlingen die dat nodig hebben. En waarom is dat nou zo erg? Die leerlingen die dus die hulp nodig hebben, die krijgen die hulp niet. Maar ondertussen komen die leerlingen wel in het gewone onderwijs terecht. Waardoor de leraar zijn werkdruk uh, vergroot zal worden. En hij de aandacht moet uh, verspreiden over en de leerlingen die hij dus gewoonlijk al heeft, en nog eens een keer die extra leren. Ja, want uh, en dat de, die, die krijgt dus een zorgplicht, hè, de leraar? Precies, die uh, scholen kregen een zorgplicht... en dat gaat er dus voor zorgen uh, dat uh, die leraar zijn werk niet meer uh, aan kan. Die komt met een hoop problematiek, uh, te, krijgt hij mee te maken... die hij dus uh, eigenlijk niet aan kan... en waar gewoonlijk uh, dus extra ondersteuning voor nodig is. En precies daar wordt op bezuinigd. Nou is het zo dat het aantal zorgleerlingen... want dat zijn de kinderen waar we het over hebben... Hè, waar iets ja. dus mee mis is, die extra begeleiding nodig hebben... de afgelopen jaren met 65 procent is toegenomen. Het huidige systeem zal volgens de minister uit zijn voegen barsten kost de overheid jaarlijks 3,7 miljard euro. Ja, dan moet het bezuinigd worden. Nou, Het klopt dat het een hoop geld kost en het klopt ook dat er uh, steeds meer uh, dat, dat, dat bedrag ook steeds hoger is geworden. Maar ik wil daar wel bij aantekenen dat we dus ook steeds beter weten uh, waar leerlingen extra hulp nodig hebben. En dat is alleen maar goed. We willen leerlingen verder brengen, we willen de kwaliteit van ons onderwijs hoog houden. En dan is het dus wel belangrijk dat we onderwijs op maat leveren. En dat kan met passend onderwijs, maar dan moeten er wel voldoende middelen zijn en voldoende mensen die die leerlingen extra hulp kunnen bieden. U vindt eigenlijk dat er helemaal niet bezuinigd moet worden? Ik zou uh, vinden dat als wij als uh, politiek hebben gesteld dat wij moeten behoren tot de mondiale top 5 als het gaat om onderwijs, dat deze bezuiniging echt van tafel moet. Want met deze uh, bezuiniging gaat, dat, gaat die ambitie in ieder geval zeker niet gehaald worden. Nou was er tot voor kort uh, redelijk draagvlak voor deze bezuinigingen en nu ineens niet meer. Wat is er gebeurd? Nou, in het, uh, binnen het onderwijs geldt dat zowel ouderorganisaties, werkgevers en vakbonden... zich almas uh, hebben geschaard uh, ja, in één front tegen deze bezuinigingen. Hier is echt geen draagvlak voor. En ik moet ook zeggen dat uh, we hebben twee jaar geleden een parlementaire enquêtecommissie gehad... waarin gesteld is dat stelselwijzigingen in het onderwijs... daarvan moet echt draagvlak zijn in dat onderwijsveld zelf... Hiervan kunnen we in ieder geval zeggen dat er een breed front is uh, van tegenstanders. Niemand denkt dat de ambities die we hebben met het onderwijs gehaald kunnen worden als deze bezuinigingen doorgaan. En dat blijkt ook uit uh, het feit dat er ontzettend veel handtekeningen inmiddels al gezet worden uh, tegen deze bezuiniging en uh, ja, de rijen gesloten zijn. En gaan we dat brede front ook nog terugzien op het Malieveld? Nou, we gaan uh, niet direct naar het Maliveld. We zijn nu bezig met uh, de handtekeningenacties. En wij starten volgende week met verdere acties. Onder andere met een grote manifestatie in Nieuwegein op 9 februari. Nieuwegein? Waar we verwachten dat minstens uh, 10.000 uh, mensen uit het onderwijs... Uh, een duidelijk nee zullen laten horen tegen deze bezuinigingen. Ja, Nieuwegein, help even. Waarom niet gewoon naar Den Haag? Nou, we starten hier en uh, we zullen daarna uh, moeten kijken uh, hoe we de acties verder gaan voortzetten. Uh, maar dit is de eerste plek waar wij, uh, waar wij nu starten. En de aanmeldingen lopen storm. Er komen bussen uit het hele land uh, die kant op. En uh, dit is de eerste manifestatie. En ik hoop dat wij uh, dit kabinet op andere gedachten kunnen brengen. En uh, deze bezuiniging van tafel kunnen leggen. En als dat nou niet lukt door die manifestatie in Nieuwegein? Nou ja, dit is de eerste manifestatie, en we zullen moeten kijken welke, uh, welke acties daarna worden ondernomen. Maar ik heb goede hoop dat wij met onze argumenten dit kabinet op andere gedachten kunnen brengen. en uh, deze bezuinigingen uh, van tafel kunnen vegen. Dank u wel, Michel Rog, voorzitter van CV Onderwijs. Graag gedaan. 2 maart zijn de provinciale statenverkiezingen.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 Gaan statenverkiezingen over provinciale thema's of over de vraag of Rutte een meerderheid krijgt in de Eerste Kamer? En hoe denken de traditionele partijen over de PVV, die voor het eerst meedoet aan de provinciale statenverkiezingen? Deel 2 van De Provincie, gemaakt door Roy Hirkens. Jouw stelling was dat de aandacht in Brabant moet uitgaan naar hoogwaardige verstedelijking. Maar als het om hoogwaardige verstedelijking gaat, dan moet je denken ook aan groene zones om de steden heen. En daar kun je dus een overgangssituatie in creëren. Maar de buitengebieden, wie willen wij buitengebied houden? Het debat in de statenzaal van de provincie gaat over de toekomst van Brabant. Op ruimtelijk gebied en op economisch gebied. Maar ik zou ook eens graag willen kijken naar de toeristisch-recreatieve sector. Maar ook de statenleden weten wel beter. Nee, ik denk als je eerlijk bent, dan gaan de verkiezingen over de samenstelling van de Eerste Kamer voor een, voor een heel groot gedeelte. Nico Heijmans, lijsttrekker voor de Socialistische Partij Provinciale Statenverkiezingen. En zijn ze eigenlijk denk ik een soort referendum over hoe doet dit nieuwe kabinet het? Vraag aan de gemiddelde Brabander, wat doet de provincie en hij staat je aan en eh, zo van ik zou het niet echt niet weten. Dus die illusie die heb ik ook absoluut niet. Ja, krijgt Rutte straks een meerderheid in de Eerste Kamer? Ik denk het wel. Mieke Gerards, lijsttrekker voor de VVD. Daar gaan deze verkiezingen natuurlijk over. Nou, daar ben ik niet helemaal met u eens. Uh, ik vind zelf dat ze primair gaan over Brabant. Uh, maar uh, het gevolg daarvan is dat Rutte, die lift daarop mee. En die uh, heeft daar zijn, kan daar zo'n voordeel mee doen. Rutte heeft gezegd in Elsevier, het is heel plat. Ik heb gewoon een, een meerderheid in de Eerste Kamer nodig. En het maakt eigenlijk niet uit wat u stemt. Als het maar CDA, VVD of PVV is. Ja, ik weet dat hij dat gezegd heeft. Ik beschouw dat als een slip of de tong, eh, want dat kan hij niet zo bedoelen. In ieder geval, voor mij geldt het niet. Ik heb in alle debatten iedereen altijd opgeroepen stem VVD, want het gaat primair voor Brabant. Ja, en bent u al een beetje bang voor de PVV? Nee, ik ben niet bang voor de PVV. De PVV doet in alle provincies mee aan de provinciale statenverkiezingen. De partij van Geert Wilders doet voor het eerst mee en heeft in korte tijd een grote groep kandidaten opgetrommeld. In de loop van de maanden haakten verschillende mensen af al dan niet gedwongen. In Noord-Holland verdween een kandidaat van de lijst, omdat hij volgens de partij in de afgelopen twee jaar twee keer is betrapt met te veel drank op achter het stuur. In Noord-Brabant haakte kort geleden de nummer twee op de lijst af, die zich naar eigen zeggen had verkeken op de hoeveelheid werk. Lijsttrekker Ronald Dol haakte af vanwege problemen met zijn gezondheid. En dus trekt Mariette vrijters nu de kar. Wat wil de PVV met de provincie Brabant? Wij gaan de beurs erbij betrekken. Een tienpuntenplan biedt wat Duidelijkheid. De belangrijkste punten ligt de kerstverse lijsttrekker zelf toe. Uh, islamisering tegengaan. Nou, bijvoorbeeld uh, geen nieuwe moskeeën. En dat heeft met bestemmingsplan te maken. Dus in, in die zin heeft de provincie daar wel een rol in. En dan kunnen we kijken of, ter, of wij dat dus kunnen bereiken... dat er geen nieuwe moskeeën meer bijkomen. Er zijn er in Brabant nu een stuk of veertig. Nou, dat vinden we meer dan genoeg. Ja, maar de bestemmingsplannen dan gaan de gemeente over, toch niet de provincie? Ja, maar je kunt toch uh, uh, soms wel eens... Uh, als provincie heb je ook een controlerende taak. Dus je zou kunnen zeggen, van, in die zin zouden we toch contro kunnen controleren of dat uh, allemaal wel mag. Dus hoe dat precies in elkaar steekt, dat uh, moet je als provincie natuurlijk kijken. Heb je daar een taak in? Maar als, als, dat, als we dat tegen kunnen houden, dan gaan we dat zeker doen. Ja, dan de veiligheid vergroten, het weren van drugstourisme en het keihard bestrijden van drugsoverlast. PVV is echt voor streng aanpak van drugstourisme, want de veiligheid van de burgers staat voorop. In Bergen op Zoom bijvoorbeeld is, uh, is meneer Polman, de burgemeester, uh, heel druk bezig die heeft dus dat uh, heel goed aangepakt. Dat is de gemeente. Dat is toch helemaal geen taak van de provincie, de veiligheid vergroten? Nou, wij hebben een controlerende taak... Hoe dat juridisch precies in elkaar steekt, dat kan ik niet, uh, niet zo zeggen. Maar uh, ja, wij, uh, de provincie is, is toch het orgaan uh, om de gemeente in de gaten te houden. En ik ben ervan overtuigd dat, dat, uh, dat de provincie toch veel te zeggen heeft, zeker. Van al die punten, tien puntenplan, het belangrijkste punt, waarvan u zegt dat wil ik bereikt hebben over vier jaar. Nou, dat is natuurlijk wel heel moeilijk. Ik, uh, ik heb zelf een vader die in een zorgcentrum zit. Dus dan zou ik misschien toch kiezen voor een betere ouderenzorg zorg en uh, gehandicaptenzorg. Dat dat echt gaat verbeteren. Weer geen taak van de provincie? Nou, wij kunnen wel. De provincie kan wel uh, zorgen voor bijvoorbeeld dat mensen uh, langer in hun huis kunnen blijven wonen. Of kangeroewoningen. woningen. Dus ze kunnen wel faciliteren dat mensen thuis kunnen blijven wonen. Dat is heel belangrijk. En de provincie kan er ook voor zorgen dat openbare gebouwen beter worden toegankelijk worden voor voor ouderen en gehandicapten. Want ja, dat is toch gemeentelijk beleid. Ja, maar de provincie heeft daar toch wel een, uh, een stem in. En hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, ik zeg, ik zit er nog niet. Ik moet een heleboel leren, dus daar komen we zelf achter. De onwetendheid leidt tot wat hilariteit bij haar collega-lijsttrekkers. Nee, nee, nee, ja god, ja, we zijn uh, tegen islamitische scholen. Ja, en er mogen geen moskeeën meer bij komen. En, en uh, het verlenen van allerlei subsidies moet stoppen. En als je dan vraagt, ja, noem, noem eens een paar voorbeelden, ja, dan is het oorverdovend stil. Kijk nou straks eerst maar even in de keuken. Die mevrouw heeft wel pech. Ze stond nummer drie. Nummer één is vanwege een verschrikkelijke ziekte weggevallen. En nummer twee heeft er ook de brui aan gegeven. Dus ja, ze zit er in één keer plotseling voor te kijken. Ja, ik vrees een beetje dat men zich niet goed verdiept heeft... in wat de taken van de provincie zijn. En maar uh, vanuit het landelijk uh, opgedragen heeft gekregen... om de stokpaardjes te bereiden. Als er dan een verkiezingsthema in Brabant is...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 Straks, Nederlandse Vereniging voor Journalisten... maakt zich zorgen over de behandeling van journalisten in Egypte. Eerst nu het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen. Met jaloezie volg ik de revoluties in Noord-Afrika. Ik vind het iets gezelligs hebben, saamhorig. Met z'n allen strijden voor iets romantisch. Vooral ook door dat bloedvergieten... Ik wil ook een revolutie. Even nergens anders aan denken. Alleen maar aan de revolutie. Hup, de straat weer op. Plannen smeden. Gebouwen in de fik steken om het doel te bereiken. Met z'n allen. Het hele weekend heb ik nagedacht over een revolutie hier in Nederland. Waar krijgen we het volk de straat mee op? En dan geen georganiseerde demonstraties tussen 1 en 4 op het Malieveld... met de door de FNV uitgedeelde voorbedrukte spandoeken... maar een oncontroleerbare en onstuitbare woedende menigte... die dwars door de ME heen het binnenhof opstormt. En dan de inktvlek, Amsterdam, Rotterdam, Maastricht, Gouda, Assen... Maar we hebben geen reden tot een revolutie, want we hebben het te goed. Wij doen het vergeleken met andere landen zo uitstekend. Dat is in ieder geval waar ik mijn hele leven mee doodgegooid ben. Het begon als klein kind al. Je mag blij zijn dat je wieg in dit land heeft gestaan. We hebben alles wat ons hartje begeert. Denk maar aan de kindjes in de arme landen. Het is er als een mantra ingestampt. Maar is dat wel zo? Hebben we het wel zo fantastisch? Het is een kuttijd. Ik vind het al een tijdje heel ongezellig in ons land, een nare sfeer. En dat wil ik niet meer. Bovendien ben ik dat politieke toneelstuk spuug. Zat. Politieagenten in Afghanistan flikken toch op. Leuk je internationale verantwoordelijkheid nemen door een stel twintigers te dood in te jagen tijdens een onzinnige missie. Trap er niet in. Dit is toch een goede reden om de boel eens goed uit de hand te laten lopen. En dat heeft niks met links of rechts te maken. Lekker de straat op en alle woede van de afgelopen jaren eruit flikkeren. Met als uithangbord die absurde Afghanistan missie. Alles kapot maken. De fik erin. Inclusief doden en gewonden. Eén grote puinhoop totdat niemand het meer leuk vindt. En iedereen weer snakt naar rust en regelmaat.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 Huh? Why didn't you call me? van Shelby Lynn. Het is vier minuten voor half elf. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten maakt zich zorgen... over de manier waarop journalisten op dit moment in Egypte worden behandeld. Zo werd een cameraploeg eergisteren... enkele uren in Cairo vastgehouden op een politiebureau... is materiaal in beslag genomen... en werd trouwcorrespondent Eduard Padberg vorige week mishandeld. Goedemorgen, Thomas Bruning, secretaris van de NVJ. Goedemorgen. Hoe erg is het... Nou, je hebt het niet over een makkelijk land op dit moment. Het is natuurlijk uh, sowieso een land waar heel veel chaos op dit moment is. Waar, waar je niet makkelijk kan zien wie nou bij welke partij hoort. Er is heel veel geheime politie die ook op straat is. En uh, in het verleden is wel duidelijk geworden, en ook in buurlanden... dat er gewoon uh, zo af en toe ook met scherp geschoten wordt. Dus het is alle reden voor uh, zorg. Nee, maar goed, dat weet je ook een beetje als je als journalist afreist naar zo'n gebied, toch? Ja, dat weet je, maar je moet er niet te lichtvaardig over denken. Hè. Het, uh, het is nu natuurlijk ontzettend hot nieuws. Dus heel veel mensen gaan er, gaan er heen. Uh, en wij proberen zeker ook de freelancers... die bij spreken misschien niet goed, zo goed gebriefd worden... door hun redactie, uh, absoluut toch te waarschuwen van... Uh, zorg dat je eerst daar een goede basis hebt. Dat je mensen we, uh, hebt ter plaatse die de omstandigheden kennen... en die ook in kunnen schatten waar uh, de risico's het grootst zijn. En dan nog, uh, helemaal eens zit er altijd natuurlijk een risico in dit soort chaotische situaties... dat je alsnog uh, als, als journalist tussen de vechtende partijen komt te staan... en ook de, de pineut bent. Ja, want hoeveel Nederlandse journalisten zitten er op dit moment in Egypte? Nou, ik heb begrepen uh, zeker tien. Uh, en ik denk naarmate de spanningen toenemen... dat er uh, nog wel wat meer mensen heen zullen gaan. Ja, en heeft u contact met die tien mensen? Nou, we hebben in ieder geval via de, de redactie van Trouw natuurlijk even geïnformeerd naar uh, de correspondent die daar uh, uh, vorige week al in het nieuws kwam omdat hij uh, klappen had gekregen. Uh, en we hebben natuurlijk ook met andere hoofdredacties wel gebeld. Ik heb gisteren ook even met uh, Bertus Hendricks gesproken, die wel in Nederland blijft... maar die eigenlijk ook graag daarheen zou gaan, hè, de Midden-Oost-expert ja. uh, van, van de wereld. Die we veel horen deze dagen, ja. Ja, en, uh, ja dus, dus ik heb het, het nodige contact. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk uh, vanuit Nederland niet mogelijk om te zeggen... van, nou, wij kunnen daar een enorme rol van betekenis in Egypte spelen. Uh, zo werkt het niet. Nee. Daarvoor is de IFJ natuurlijk ook meer, de internationale federatie van journalisten. Waar we bij aangesloten zijn. En, en we moeten natuurlijk ook op vertrouwen dat uh, de Buitenlandse Zaken, uh, de Nederlandse Ambassade ter plaatse ook uh, de mensen ondersteunt. Want wat horen jullie van, uh, van hen over de manier waarop ze behandeld worden, van die journalisten? Hoe, hoe kunnen ze hun werk op dit moment uitvoeren? Nou ja, los van die incidenten die jullie al noemden, uh, gaat het er vooral om dat het natuurlijk gewoon een chaos is en dat je uh, uh, dat je gewoon heel erg moet opletten uh, waar je loopt en, uh, uh, en hoe je manifesteert. Op zichzelf is het wel zo dat je als buitenlander daar, ik zal maar zeggen, meer respect uh, krijgt, ook van de politie. Uh, maar in deze situatie is dat uh, is dat niet wat er normaal gesproken in Egypte gebeurt. Dus het, het wordt snel chaotischer en dan zie je dat een uh, politie daar ook op ingrijpt. Ja, en uh, niet alleen jullie, maar uh, ook de Nederlandse ambassadeur in Cairo heeft zijn zorgen geuit. Uh, hij dringt er bij de Egyptische autoriteiten op aan journalisten gewoon hun werk te laten doen. Heeft dat enige impact? Nou, het zijn druppeltjes en, en, en het is een grote gloeiende plaat. Maar ja. het, ik denk dat je toch die druppels moet laten, ook al ben je in een klein land. En zal, ze niet, zal Egypte niet meteen alle orders intrekken als de Nederlandse ambassadeur voor de laatste keer nog een waarschuwing doet. Nee. Maar uh, ik denk wel dat je het moet blijven doen. Net zo goed als ik het ook belangrijk vind om dit signaal uh, nu hier uh, te geven. Ja. Vandaag wordt een demonstratie verwacht, de grootste tot nu toe. Kijk, kijken jullie dan met angst en beven daarnaar? Of is het nou, natuurlijk een slechte raadgever angst. Ja, nee, ik denk, ik denk dat je moet vertrouwen op de professionaliteit van de journalisten die ter plaatse zijn. En het enige wat wij kunnen doen is de mensen die wellicht met wat minder ervaring toch zouden willen afreizen... ...oproepen om vooral ons te bellen... en uh, ...zodat wij ze ik zou maar zeggen, de basale adviezen die we, die we voor ze hebben kunnen geven... ...zodat ze in ieder geval goed voorbereid ter plaatse komen. Oké, okay, hartelijk dank. Thomas Brunning van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Zijn wij aan het einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland... Zometeen na het nieuws. Prem Radakishoen met Prem Time. Goedemorgen Prem, waar ben je? Goedemorgen, Karel Johan. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht altijd dat ik het leuk vond als ik Sven hoor. Maar ik vind dat je echt een warme, aangename stem hebt. Je moet, uh, kom dat door het roken, maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Uh, we gaan het hebben, we zijn in Eindhoven, Karel Johan. En het gehandicapte vervoer of het voor mensen met een beperking, is een ramp door de Europese aanbesteding. Ze kijken alleen maar naar geld en niet naar de mensen. En ik wil eigenlijk de burgemeester van Eersel en de wethouder van Eindhoven de oren wassen. Maar die zijn er nog niet, dus ik hoop dat als Jan van den Putten klaar is met de hoogtepunten van het nieuws, dat ze hier is Jan van der Putten. Radio 1 Het NOS Journaal de militaire vakbond AFNP vindt het schokkend dat kazernepersoneel handel drijft in spullen van defensie. In Goedemorgen Nederland van de KRO op Radio 1 zei voorzitter van de Burg dat het ministerie dergelijke zaken niet moet afdekken, maar dat de Koninklijke Maratioce onderzoek moet doen en dat justitie verdachten moet vervolgen. Het ministerie van Defensie zegt de aanklachten over misstanden zeer serieus te nemen. Ze zijn onderzocht door de centrale organisatie Integriteit Defensie en aanbevelingen zijn overgenomen, zegt Defensie. De Egyptische autoriteiten nee, hebben het trein- en busverkeer naar Cairo stilgelegd. Veiligheidsfunctionarissen die anoniem willen blijven... zeggen dat het regime daarmee wil voorkomen dat mensen naar de hoofdstad komen om te demonstreren. Ook de grote toegangswegen zouden geblokkeerd zijn. Noord- en Zuid-Korea gaan weer met elkaar praten. Over een week houden ze militaire besprekingen. Het overleg moet de spanningen verminderen. Die liepen vorig jaar hoog op toen Noord-Korea een Zuid-Koreaans marineschip tot zinken bracht... en een eilandje beschoot. En het Centraal Joods Overleg wil dat er snel recht wordt toegepast op mensen die de Holocaust ontkennen. Wie wordt veroordeeld moet een taakstraf krijgen. Supporters moeten bij antisemitische spreekkoren een stadionverbod krijgen. Morgen is er een Kamerdebat over antisemitisme. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Nog vertraging bij Amsterdam op de A8. Zaandam richting Amsterdam staat tussen Krommenie en Oostzaan 4 kilometer. Heeft te maken met de afsluiting van de A10-ring West-Richting Den Haag. De ring is dicht tussen knopend Koenplein en Westpoort na een aanrijding. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via de Oostkant via de Zeeberger Tunnel. Dit is radio 1. NTR. Premtime. Rem Radakation. We zijn een beschaafd land. Mensen die niet mobiel zijn, gehandicapten, ouderen, die helpen we. We betalen met z'n allen ervoor dat deze medeburgers vervoerd worden van A naar B. Gehandicaptenvervoer heette dat. Nu noemen we het het transport voor mensen met een beperking. Ook hier is de marktwerking op losgelaten via heuse Europese aanbestedingen. De overheid zegt dan, kijk we sluiten wel een contract met je af, maar dan moet je inschrijven. En in plaats van te letten op voorwaarden van goede service en uitvoering, letten die overheden maar al te vaak op alleen de prijs. Het resultaat, dat is te zien in de regio Eindhoven. Per 1 januari is de samenwerkende regio Eindhoven overgegaan... op een nieuwe vervoersmaatschappij, Vallei uit Veenendaal. En die moeten het vervoer met het taxbus verzorgen. Zeg maar het vervoer En het regent klachten. Ik vind het onacceptabel en ik vind onmiddellijk... dat de wethouders moeten opstappen en ook de burgemeester... en dat bij de aanbestedingen niet meer moet worden gekeken... naar de laagste prijs, maar de beste uitvoering en service. En weet u wat het ergste is? Het FNV heeft... Hier al jaren voor gewaarschuwd... ...maar de betaalde politici van u en mij belastingzenden... ...hadden geen tijd om te luisteren naar de vakbond. En wie is nu de puneut? Juist ja, de arme mensen in de regio Eindhoven. Wat denkt u? Speelt het ook bij u in de regio? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl... ...en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. We zijn in Eindhoven, vlak bij het DAF-museum. Woont u hier in de buurt, dan mag u altijd langskomen. Dag, meneer Van Dijl. U bent bouwkundig ingenieur. U heeft uw steentje bijgedragen aan de opbouw van dit land. U hebt hartstikke veel belasting betaald. En toen werd u boos. Waarom? Nou, um, ik heb, verleden jaar heb ik ongeveer 100 keren gebruik gemaakt van de taxibus. Mm -hmm. En dat ging prima. Dat betekent wanneer men dus een tijd afspreekt een kwartier ervoor of een kwartier erna de taxibus komt. En dat is vorig jaar in 95% van de gevallen goed gegaan. Maar in het nieuwe jaar heb ik, in, heb ik vijf keer heb ik daar gebruik van gemaakt... en men was altijd te laat. Dus te laat na de speling van een kwartier na de afgesproken tijd. En ik kan en... u zien... Ik, kom, u bent 73 jaar, u kunt heel moeilijk lopen. Ja. Dus voor u is dit essentieel voor alle duidelijkheid. U bent iemand, u bent bouwkundig, ingenieur... uw hele leven lang gewerkt met 73. Dankzij uw arbeid is Nederland waar het nu is mede. Ja. En, uh... en nu wordt u afgezet als oud vuil... dat u staat te wachten op een busje... dat verdorie potje aan Dori gewoon niet op tijd is. Ja, en uh, het, het komt dus voor... Dat je dus buiten staat te wachten op de halte en dat je een uur in de kou staat. Ik heb daar een uur in de kou gestaan. Ja, Het is vandaag min 4 en er zijn ook twee dames op de fiets gekomen van uh, het vervoersbedrijf van de taxibus. En die zeggen ook van ja, of het samenwerkende regio Eindhoven, sorry ik zeg het verkeerd, van de communicatie. Die kwam op de fiets en die zeiden koud en het zijn jonge aantrekkelijke stevige dames. En u bent alle oude man en dan moet u een uur in die kou staan. Ja, dat klopt. Het is het is mij uh, bij ik heb het genoteerd. De eerste vier ritten is men drie keer een uur later gekomen als wat afgesproken was. En als u binnen in uw huis blijft, dan ja, als wordt als ik u... Ik af, mag, ja, burgemeester Thijs van Eersel. U bent uh, bestuurder van de samenwerkende regio Eindhoven. Gaat Juist, u daarom, uh, daarom zit ik hier. En ik vind uh, dat meneer dus helemaal uh, gelijk heeft... Als, het gaat dat het, uh, als u zegt dat het onacceptabel is... Uh, wat er nu de eerste week uh, van het nieuwe jaar is gebeurd... Want ik ben het helemaal met u eens dat u recht hebt op, uh, op goed vervoer. Dat wij moeten zorgen dat dat vervoer uh, op tijd komt. Maar er is een, uh, een complicerende bijkomstigheid. Uh, namelijk in januari hebben wij een uh, nieuwe vervoerder gekregen... En bij die overgang zijn een aantal dingen misgegaan. Maar mevrouw uh, Thijs, burgemeester Thijs, uh, even twee dingen. 0801121. 121 daar mogen de luisteraars op bellen. mailen naar primtimeapenstartntr.nl. Twitch naar hashtag primtimeradio En ik ben ook benieuwd als u in Limburg of Friesland woont of het ook bij u speelt. Kijk. Um, M Moet ik u nu aanspreken als mevrouw de burgemeester of mevrouw de bestuurder? Nee hoor, in dit geval zet ik u hier als bestuurder... van het samenwerkingsverband uh, okay. regio Eindhoven. Nou, dan ga ik gewoon zeggen mevrouw Thees. Mevrouw Thees, waarom als de burger fout maakt... En de bestuurders komen en er wordt bestuursrechtelijk gehandhaafd. af. Dan zeg ik, ja, sorry jongens, er ging bij de uitvoering wat mis. Zonder pardon. Maar zodra jullie een fout maken, schuif jullie het weer af op alles. Waarom stapt u niet op als verantwoordelijke? U bent verantwoordelijk voor die aanbesteding. En deze man staat gewoon urenlang in de kou. Wij zijn inderdaad uh, verantwoordelijk voor de aanbesteding. Dat doen we namens uh, 15 uh, gemeenten. Die gemeenten hebben ook zelf een, uh, een verantwoordelijkheid daarin. Nou, uh, wij zijn al halverwege weken vorig jaar uh, begonnen met het overdragen van de pasgegevens. Wij waren daarvoor uh, ook afhankelijk van datgene wat de gemeente ons aangeleverd, uh, aangeleverd heeft. Uh, ja, dat was bleek achteraf en wat de vorige vervoerder ons aangeleverd heeft. Dat bleek achteraf uh, niet correct te zijn. Maar mevrouw ja, Thees, dat snap ik allemaal. Wij maar... hebben ons best gedaan om zo Ja, maar mevrouw Thees, dat mogelijk... is toch geen excuus. Als ik als burger zeg, ik heb mijn best gedaan, maar ik heb er puinhoop van gemaakt... dan gaat u wel bestuursrechtelijk handhaven. Dus u wil de burger, zodra de burger iets fout doet, wel opjagen. En dan zegt u, oh, ik heb een fout gemaakt. dat had de wietplantage er niets mee te maken, uit het huis. Nee, maar meneer, u uw ik jag uh, die burger helemaal niet op. Want ik vind dat meneer helemaal gelijk heeft. Maar wat zijn de consequenties en die u Wij krijgt? hebben dus vanaf 1 januari alles in het werk stelt. We, we zijn daar nu nog mee bezig om, uh, om het zo goed mogelijk te herstellen. Maar, uh, en om zo snel mogelijk te zorgen dat Paul het uh, oh. helemaal goed is gegaan. Weer helemaal goed we, we komen er zo op terug mevrouw Thijs. Meneer Paul Bars, u bent van uh, voorzitter van de werkgroep Mobiliteit Stichting Platform Gehandicaptenbeleid in Eindhoven. Het is een vrijwilligersorganisatie van mensen met en zonder handicap of chronische ziekte. Uh, kunt u maar even uitleggen. U woont hier... Um, de FNV heeft al vorig jaar gewaarschuwd... voor die Europese aanbestedingen in een levig rapport. Waarom is men toch overgegaan om, te, om het aan te besteden... en waarom een andere vervoerder? Nou, de, men gaat aanbesteden omdat volgens Europese richtlijnen... men moet aanbesteden. Een andere vervoerder heeft men gekozen... omdat men puur heeft gekeken naar het prijseffect... en niet naar de nou, resultaten. De andere strijden. kant waar wij ook eh, aandacht hebben besteed... is platform met de FNV. We hebben al in oktober aangegeven dat wij grote problemen voorzagen. En we zien eigenlijk ook dat de oplossing niet op korte termijn gerealiseerd kan worden. Oké, okay, we gaan het stuk voor stuk doen, mevrouw Thijs. Waarom, er was, uh, we hoorden hier van een tevreden klant, u had een vorige vervoerder. Waarom is die eruit gegooid voor deze nieuwe? Zoals uh, voorgaande spreker zei, het ging om uh, het feit dat wij een Europese aanbesteding... Moesten doen. Dat is gewoon volgens de regels zo. Dan kun je niet bij één, één aanbieder blijven. Dus wij hebben meerdere aanbieders, hebben een aanbod kunnen doen. En het is een, uh, niet waar als u zegt uh, dat het alleen maar over, uh, over de prijs ging. We hebben daarbij ook naar de kwaliteit gekeken. Hoe dan? 30% uh, nou, in een verhouding 30-70. 30%, 70, 30 was er een toetsing van de aanbieders. Op kwaliteit. Wie deed die toetsen? Wie uh... deed die toetsing, mevrouw Thijs? Wie doet zo zo'n toetsing? Die heeft het als gedaan. Ja, maar hoe? Gaan jullie rijden met Vallei? En rijden jullie, wat? hoe heet het de vorige aanbieder, meneer Bart? Sibatax Sibataks. Hoe, hoe, hoe, hoe toetst u die kwaliteit? Lees je papieren of checkt u het zelf? Hoe gaat dat? Voorafgaand aan, aan de aanbesteding wordt een programma van eisen opgesteld. Daarin zitten ook de kwaliteitseisen die wij, die wij stellen. En die worden in de aanbesteding meegenomen. En daarop wordt worden dus de aanbieders getoetst? Uh, luisteraars, ik moet even wat melden. Er zijn wat problemen met de productietelefoon. Uh, waarschijnlijk belt u nu en denkt u waarom neemt die luilak van een Sulema nu op? Het ligt niet aan Sulema. Er is iets mis met de productietelefoon. De techniek is ermee bezig. Ik hoop dat het lukt. Dus sorry, het ligt niet aan u. Als de telefoon niet wordt opgenomen, belt u voorlopig niet. Als het in orde is, dan gaan we weer bellen. Maar mevrouw uh, Thijs, mijn vraag is nogmaals dit: papier is geduldig. Je hebt een bestaande organisatie die het voldoet. U zegt je kijkt naar prijs en kwaliteit, maar kwaliteit Tijd vooraf op papier. Ja, Rien uh, Aarts, die, die, die ook een, een gescheeze jongen is, die op papier is. Alles wat hij aanlevert, fantastisch. Totdat ik het ga uitvoeren, Dan is het een rotzootje. Maar ook in het contract zijn een aantal regels uh, vastgelegd. Onder andere, de taxi uh, mag 15 minuten eerder of, uh, of later zijn. Uh, daar wordt, uh, wordt op gecontroleerd als kwaliteitseis. Nou, meneer heeft al een situatie meegemaakt waarin hij uh, veel te lang moest wachten. Uh, nou, wij, uh, als het bedrijf over die tijdslimiet heen gaat, dan krijgt het bedrijf een boete. En maar maar gaat u, waarom bent u die overeenkomst niet onmiddellijk? Als u Ook daarvoor uh, zitten regels uh, in het contract. En wij hebben nu uh, in ieder geval aangekondigd dat 1 februari de zaak in orde moet zijn. Dat is vandaag. Dan, uh, ju juist. En uh, dat op dat moment de malusregeling, dus dat het bedrijf boetes gaat krijgen, dan gaan wij een traject in. Ja, maar ziet u weer een traject? Het is allemaal ja, zo pappen meneer, en nap Het moet allemaal heel behoorlijk gaande in Nederland. M hè? Want er zijn grote belangen in het spel. Ja, ook maar, voor die vervoer. Ik denk dat door de huidige situatie dusdanig is. dat ook eh, helaas in februari het niet in orde kan komen. Dat vandaag dus weer doktoren in de ziekenhuis zitten te wachten op patiënten. die niet of veel te laat komen. Wat dat aan economische schade teweeg brengt. En maar ook aan ellende voor mensen is Ja, maar u weet mensen, ook dat enorm. wij eh, in de ziekenhuizen. Maar voor het vervoer van. En naar de ziekenhuizen in de afgelopen maand al extra taxi's hebben ingezet. Omdat we dus ook vanuit de ziekenhuizen hoorden dat het niet goed liep. Toen zijn er extra taxi's ingezet, zodat dat in ieder geval alvast beter ging lopen. Mevrouw Thijs, om u te helpen. U bent niet de enige bestuurder waar het fout. Ik kreeg een tweet hiervan, ook in de regio Haagland en Rotterdam, ken me na jaren klachten over het busje van ouderen die niet reed. Uh, goedemorgen, Renskeled. Goedemorgen, Brim. Uh, uh, dames en heren, het is uh, toevallig dat er twee SP'ers naar elkaar zijn. Ik had niets te maken met de selectie. En uh, het is niet dat ik mijn vriendjes allemaal uitnodig. geleid en, en ik word hier zo moe van. Ik word hier echt zo moe van. Want mevrouw uh, Thijs kan van alles uitleggen hoe het niet gaat. En hoe is het zomaar puin op? En wat doen jullie in de Tweede Kamer dat jullie niet zeggen... gooi die Europese aanbesteding eruit? Nou ja, dat zouden we kunnen doen. En uh, mijn grote frustratie is dat uh, we dat uh, niet hebben gedaan. Uh, ik heb uh, als het gaat om gehandicaptenvervoer veel debatten gevoerd. Maar het zit ook bij het verkeer en waterstaat. Dat deed toen uh, Emil Roemer. Uh, we hebben toen samen met uh, de brancheorganisaties... als het ging over de werkgevers, de vakbonden... maar ook patiëntenorganisaties... is er eigenlijk overeenstemming bereikt... dat de wet op de personenvervoer gewijzigd zou moeten worden... en dat er minimumeisen zouden moeten komen... Waaraan aanbesteding gewoon moet voldoen, zodat dat gemodder op lokaal niveau uh, uh, nou eens afgelopen is. En iedereen was het ermee eens. Echt het hele veld, de werkgevers, werknemers, patiëntenorganisatie. En wij hebben hier moties ingediend in de Kamer, dat is in 2008 geweest. En uh, de politiek heeft gewoon gezegd, doen we niet. En dat is dus... Uh, dat is dus echt heel kwalijk. En daarmee krijg je dus het gehakketak wat je net ook hoort. Ja, we hebben ons best gedaan. Ja, we hebben het opgenomen in de aanbesteding. We kunnen gewoon landelijke set minimum eisen maken. Daar moet iedereen aan voldoen. En dan is het dus niet meer voor een dubbeltje op de eerste rang zitten voor de gemeente. Maar gewoon zorgen dat inwoners met een handicap, een beperking, een ziekte of leerlingen of ouderen... dat die goed vervoerd worden en ook op tijd komen. En ja, het kan gewoon. Alleen het is een kwestie van geld. Mevrouw Thijs, even vraag. Toen u die aanbesteding deed, waren er ook patiëntenorganisaties, uh, zoals van meneer Barts, betrokken bij de overwegingen? Of was het puur alleen de bestuurders? Nee, het, was niet, het waren niet alleen de bestuurders. We hebben aan een consumentenplatform gevraagd uh, ja, hoe het zat met klanttevredenheid en welke zaken daar een uh, rol bij uh, konden spelen. Ze hebben toen een uh, aantal zaken opgenoemd en wie die was dat zijn in het contract. Uh, het consumentenplatform is ook het platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven vertegenwoordigd. Het zijn dus een aantal vrijwilligersorganisaties die binnen de ECRE in een cliëntenplatform zitten. Oké, okay, luisteraars, de, de telefoon is weer gemaakt. Ik zie ze maar al aan de telefoon 080112. Ik lees even wat tweets voor, voor iedereen. Mijn schooldaanvader van 85 in Velp heeft vergelijkbare ervaringen. We brengen hem nu zelfs zoveel mogelijk of Hij pakt de trein. Um. Van Adrie, beste prim, het is heel belangrijk dat bij aanbesteding in het bestek wordt opgenomen dat de vervoerder het werk voor 70% zelf uitvoert. Is dat bij u het geval hier in Eindhoven, dat de vervoerder het minimaal voor 70% zelf moet uitvoeren? Ja, de vervoerder moet het zelf uitvoeren. Oké, okay, dat is hier het geval, Adrie. Hanneke zegt... Ik moet toch even interroperen. Dat is dan? niet helemaal... In het verleden is het zo dat in Eindhoven dat wel gerealiseerd wordt. Maar eh, ook Sibatax huurde in de regio... onder andere Eersel, Reusel, de Meerde... Re, re, re, weer lokale bedrijven in. En ik weet niet of dat dit jaar ook weer gerealiseerd is... en of die contracten al rond zijn. Dus het kan dus best zijn Komvrouw dat het in de regio nog erger is dan in Eindhoven. Nee, ik kan u zelfs vertellen, toevallig omdat ik uit de gemeente Eersel kom... dat daar maar één klacht is geweest sinds de invoering. Het klopt inderdaad, de vervoerder is zelf uh, verantwoordelijk voor het vervoer... maar hij kan wel en uh, ja, in de praktijk gebeurt dat ook... net zo goed als bij busmaatschappijen... dat op het moment dat het vervoer naar een andere vervoerder gaat... dat hij een aantal uh, mensen in ieder geval overneemt... en een uh, aantal vervoerders opdrachten geeft in de regio. Hanneke zegt tegen mij, ik kijk het ook meteen bij u... in een andere stad kreeg ze te horen dat ze niet met naar de huisarts mocht... voor het goedkope tarief... Maar alleen voor sociale contacten. Hoe is het bij u geregeld? Mogen mensen zowel voor sociale contacten of voor artsenbezoek met die bus rijden? Of, uh... Er is goed, uh, goed vastgelegd waarvoor mensen het taxivervoer mogen gebruiken. Ja, en Jan Bakker van Sint-Anna-parochie, onze luisteraar en mailer. En die zegt, praat niet, met, praat niet van die privatiseringspsychose van de overheid. Eerst de energiemaatschappijen, dan de zorginstellingen. De eigen onkundewerp op de markt gegooid. Vervolgens moeten ze zelf de aanbesteding doen en offertes beoordelen. Onbenul aan de macht en die zogenaamde gesubsidieerde ondernemers gaan er met de buit van door. Mevrouw Thijs, kijk waarom ik graag hierover wilde praten. En nogmaals bedankt dat u de moed heeft om de discussie hier aan te gaan. We zijn een beschaafd land, we hebben allerlei mooie regels. Maar als je naar de uitvoering kijkt, zoals meneer Thijs... Uh, die, die burger lijkt wel machteloos. En dan komt de bestuurder met allerlei verhalen die begrijpelijk zijn. Maar dan heb ik als burger zo'n idee: wat zitten jullie daar te doen voor dat Riante salaris wat jullie krijgen? Nou, wij zitten er vooral voor te zorgen dat het zo snel mogelijk in ieder geval goed verloopt. Daar is, uh, dat is mijn opdracht. Daar ga ik voor. Want ik vind ook, uh, ook dat die mensen inderdaad goed vervoerd moeten worden. En dat er uh, het minimum aantal klachten zou mogen zijn. Dus ik, ik kan het alleen maar helemaal met u eens zijn ja. dat we dat goed moeten doen. U bent echt heel goed. Maar meneer, meneer Molenveld, goedemorgen. U bent chauffeur. Geweest, ja klopt. Goedemorgen. Goedemorgen, zeg het maar. Nou ja, ik, ik ben uh, zelf uh, vervoerder geweest van, uh, of tenminste een chauffeur geweest, hè, voor mensen met een uh, handicap die gebruik mogen maken van uh, de taxi. En als je dan soms ziet in wat voor omstandigheden je mensen mee moet nemen, mensen tussen de 60 en uh, 75 jaar, die met z'n drie op de achterbank moeten omdat uh, er gewoon geen bus beschikbaar is en ja, in uh, welke, welke regio was dat, meneer Molenveld In regio uh, Grijssel. Oké, okay. en, en, en, en, en meneer, ik kijk even naar u, Paul Bart Is het in Eindhoven beter? Geregeld zijn de bussen beter? Nou, ik, uh, de bussen zijn, uh, van Cybertax waren uitstekend. En diegenen die ik tot nu toe heb zien rijden, zijn ook goed. De enige vraag die je kunt stellen is... Uh, zijn de chauffeurs net zo goed getraind als die van Want je krijgt een nieuwe vervoerder met nieuwe chauffeurs, met nieuwe mensen. En dat moet allemaal op 1 januari ingegaan zijn. En wij hebben in oktober vorig jaar al diverse vragen erover gesteld. Heeft men daar rekening mee gehouden? Meneer Molenveld, kreeg u een speciale training voordat u begon? Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, je weet hoe de bus werkt en... Uh... We hadden geneesliften, je moest mensen gewoon tegen zo'n schuine helling uh, opduwen. En, ja, de, de, maar ik denk dat het uh, op zich iedere keer met die aanbesteding het gezeur is dat, dat als dat weer overgaat aan andere vervoerder, ze beloven allemaal uh, gouden bergen en uiteindelijk uh, blijkt het materiaal niet op orde en, uh, ja. en dan gaan ze minimaal inzetten, uh, of kwaliteit inzetten op de... Um, ja. Op de, me de, de mensen en... Uh, Meneer Molenveld, ja. dankjewel. Ik moet het kort houden, we hebben nog maar een paar minuten. Want u weet, het is dinsdag, dan gaan we naar Rob Denijs. Ik krijg hier een tweet, mevrouw Thijs. Waarom eigenlijk 70% op prijs en maar 30% op kwaliteit? Ja, dat is uh, iets wat uh, door de gem gezamenlijke gemeente uh, zo besloten is om, ik denk ook met als doel, zoveel mogelijk mensen gebruik te kunnen laten maken. Kijk, er, is, er zijn natuurlijk bepaalde budgetten beschikbaar. De bomen groeien niet tot in de hemel... En uh, dus is prijs natuurlijk wel belangrijk ook voor gemeenten. Maar ik wilde nog even reageren op de opleiding van de, van de chauffeurs. Want u, uh, u had het net over, uh, ja, zijn ze wel opgeleid? We hebben in ons contract de opleidingseisen gesteld uh, aan chauffeurs... om de service voor de klanten zo goed mogelijk te krijgen. Renske Leijten, ik heb, ja. wilde ook CDA en VVD uh, uh, bij dit debat betrekken. Maar VVD vond het te onbelangrijk om te komen en het CDA... Je had er even geen mening over. Uh, wat kunnen jullie doen in de Tweede Kamer om aan, uh, hier aan een einde te maken? Bijvoorbeeld, kan je niet het voorstel doen dat als een busbedrijf faalt... dat na een maand automatisch het contract wordt ontbonden... Ja, dat moet zeker. En we moeten ook toe naar die uh, minimumeisen. FNV is uh, met uh, een nieuwe uh, contractvervoermeter gekomen. Dat hebben ze overhandigd aan, uh, als, aan, uh, aan ons als Kamerleden. En we gaan binnenkort ook weer een debat uh, voeren over het contractvervoer. En wij zullen gewoon in blijven zetten op dat wat eigenlijk iedereen vraagt. De gemeente vraagt dat eigenlijk ook. Kom nou met landelijke minimumeisen. Dan kunnen die, die taxivervoerders ook niet meer gemeenten tegen elkaar uitspelen over de rug, uiteindelijk van uh, uh, mensen die afhankelijk zijn van dit vervoer. En wij zullen daarop in blijven zetten. En ik roep ook gewoon uh, vervoerders, gemeentes, vakbonden, maar zeker ook patiëntenorganisaties op. Laat van je horen en laat ook de Kamer weten hoe belangrijk dit is. Renske, waarom kreeg je, zetten... je VVD en CDA niet mee? MP van de A. Nou ja, zij hebben het besluit genomen om uh, deze uh, regeling lokaal te, uh, uh, de verantwoordelijkheid te leggen. Dus ze zeggen, wij gaan er niet over. Ja, ik uh, leg me daar niet bij neer. Als ik zie dat het uh, slecht gaat met het vervoer van mensen met een handicap... of met leerlingen of met ouderen, dan vind ik dat we daar wel over gaan. En daarover gaan heel veel debatten hier in de Kamer op Prem. Heel veel partijen vinden dat als het eenmaal een lokale taak is... dat wij er niet meer over gaan. Maar uiteindelijk geven wij de gemeente ook het geld om dit te regelen. Met, Paul als, even, met Paul, Paul, als paars, ik, als ik gaan even gaan. mag onderbreken... Denk, hou je er ook rekening mee met verlies... het uh, ja. vervoer voor gehandicapten tussen gemeenten... wat nog veel broerder is als uh, lokaal. Okay. Weet je wat we gaan doen, meneer Barts? We komen nog een keertje daarover. Ik moet in elk geval mevrouw Thijs hartstikke bedanken... dat u de moed hebt gehad om met ons te debatteren. En dat, Graag, dat tekent ja. u. Dank u wel. Paul Barts bedankt en dank je wel, uh, lieve Renske. En succes met wat je doet. Twee laatste dankjewel. tweets. Mensen lijken zowel een bedelaar, het is potdorie, een recht... Maar ja, privatisering is een rechtse hobby en daar liggen, likken sommigen hun vingers mee af. Ouderen krijgen daar nu de koude vingers van. En van E. Dielessen in een derde wereldland is het busvervoer nog beter geregeld dan hier. Nou meneer Dielessen, dat is aperte lariekoek. Maar het is dinsdag dus... Maar meneer Denees, maakt u ooit wel gebruik van dat oudere vervoer? Want u bent nu al... Achter... Hoe ja, oud bent ik u Ik ben nu? 68, ja. maar... Uh... Ja, ik vind het wel leuk als de mensen mij ophalen, dat wel. Maar ik heb het niet echt stiek nodig, gelukkig nog niet. Nee. Maar er zijn natuurlijk voldoende mensen of een heleboel mensen die, die, uh, ja, die daarvan afhankelijk zijn. Meneer Nijs, ik heb gemerkt, want ik heb het dus het afgelopen jaar teruggeblikt... en toen dacht ik, goh, er zijn zoveel mooie liedjes van u die ik steeds niet draai... want ik wil het op de actualiteit gooien. Maar ik heb nu besloten ja. dat ik allemaal favoriete liedjes van u ga doen. Ten eerste, Bier is bitter. Hoe komt iemand op zo'n titel? <laughs> Ja, dat, uh, dat zou je weer moeten vragen aan Lennart Nijg. Helaas, die is al uh, een redelijke tijd niet meer onder ons. Uh, ik heb dat liedje geschreven samen met Lennart in, ik denk, tweede helft van uh, 70. Uh, ja, buiten bier hield hij eigenlijk nog meer van destilaat, moet ik zeggen. Uh, Lennart dus, Lennart Nijg. Uh, maar ja, bier, dat lag hem toch ook wel zeer na aan het hart. Uh, ...wat ook blijkt uh, uit het stuk Malabab wat hij schreef natuurlijk. samen met Boudewijn. Dat is waar. Maar omdat ik een rumdrinker ben... ...en uh, uh, ik ben van planten gaan stoppen... Toen ik dacht weet ik... het, uh, ik weet het, Prem. <laughs> ja, dat is waar. <laughs> <laughs> maar ik ben van planten gaan stoppen en toen dacht ik... ...nou, laten we maar beginnen met de alcoholisch liedje... ...in de eerste week van februari. Uh, Uitstekend dus... idee. <laughs> Meneer Denijs, uh, wilt u hem aankondigen alstublieft En uh, uh, u heeft hem opgenomen bij een heleboel van uw verzamelste idee's. Waarom? Wat is... maakt dit liedje zo speciaal voor u? Dit liedje, ja, omdat het een van de weinige liedjes is ook die ik samen met Lennart geschreven heb. En uh, ja, dat, dat, dat maakt het toch nog extra. Maar het is gewoon een heel aanstekelijk liedje. Een beetje rock'n'roll ook toch. Dus uh, ja, heel graag uh, Bier is Bitter. Tot de volgende week, meneer Denees. Tot de volgende week, Prem. en drink en roep de oude dromen op en met mijn klaverjassen schop schep ik de gaten in het zink ik streel haar blote zachte arm en krijg een ruil een laatste glas misschien is het morgen wel weer warm en loop ik buiten zonder jou Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en de gasten. Dit programma is net als het gehandicaptenvervoer mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep en de gehandicaptenzorg, de redactie Solema El Ghaldi, Anouk Tulner en Rien Aerts, productie Hans Twint en Momo Sarou, techniek, logistiek en transport Bart Staatselaar. eindredactie en de boze Barbara van der Kleef. zo met een ster Jan van der Putten en Felix Meurders, en morgen ben ik er weer, namaste daar.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 Geneeskundeboek.nl Specialist in medische vakliteratuur. Dit is Radio 1.